Tien uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. Inwoners van Hongkong kiezen vandaag een nieuw parlement. Voor het eerst wordt een meerderheid van de zetels direct door de bevolking gekozen. Op Hongkong zijn de afgelopen tijd de anti-Chinese sentimenten opgeleid. Gisteren nog schrapte de leider van Hongkong op de valreep een omstreden onderwijsplan... dat tot doel had de nationale Chinese trots te stimuleren. Tienduizenden mensen gingen de straat op om te protesteren tegen dit plan... omdat het gelijk zou staan aan hersenspoeling... De ontvoerders van vier Fransen in Niger hebben voor het eerst in bijna twee jaar een levensteken gegeven van de mannen. De gijzelaars zijn te zien op een video die werd overhandigd aan de media in het West-Afrikaanse land. De Fransen zijn in handen van een groep die zich Al-Qaeda in de Maghreb noemt. Een van de grootste terreurorganisaties in het gebied. De ontvoerders eisen 90 miljoen euro voor hun vrijlating. Maar de Franse regering heeft al gezegd dat bedrag niet te zullen betalen. Bij negen aanslagen in Irak zijn zeker 19 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. De aanslagen waren op verschillende plekken in het land. De zwaarste was 50 kilometer ten noorden van Bagdad. Gewapende mannen en een zelfmoordterrorist vielen daar militaire basis aan. Zeker 11 militairen werden gedood. Bij een aanmeldcentrum van de politie in het noorden van Irak werden zeven mannen doodgeschoten die stonden te wachten.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 Welkom bij Lekker weg in eigen land. Dit weekend is uw laatste kans voor een bezoek aan Dordrecht Open. Diverse caravan en campermerken tonen hun nieuwste modellen op twee locaties in Dordrecht. Parkeren en entree zijn gratis. Voor meer info surf naar www.dordrechtopen.nl. Dit was Lekker weg in eigen land.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Matthijs Deen en Laura Stek. Goedemorgen, welkom bij OVT. De meeste analisten waren het erover eens. First Lady Michelle Obama maakte met haar persoonlijke speech... meer indruk dan haar echtgenoot. Toch kon Barack er bepaald niet om treuren... want de vrouwelijke toespraak was maar voor één doel geschreven. De winst voor haar man. Maar de invloed van de First Lady blijft niet beperkt... tot één openbare toespraak. Wat weten we nou eigenlijk concreet van hun macht? En welke verschillende rollen hebben de First Ladies... van de andere Amerikaanse presidenten vervuld? Straks een gesprek daarover met Amerikaniste Ruth Oldenziel. Ruth, je hebt ongetwijfeld naar Michelle Obama en ook en Romney gekeken. Absoluut. Wie was er beter? Uh, nou, uh, M, uh, Romney was natuurlijk de verrassing. Maar, uh, en ze ontliepen elkaar eigenlijk niet. Dat was eigenlijk de verrassing. Het was een het, beetje zoek te verschillen. Het he? was eigenlijk allebei, uh, zoals uh, Michelle Obama zei, mom-in-chief. Hmm. Dat was eigenlijk uh, de, de eerste moeder van het uh, vaderland. Goed, we spreken er straks over na half elf, na de column van Nellke Noordervliet... die overigens ook met dat thema te maken heeft, las ik net. Uh, mom-in-chief, dus geen uh, wife-in-chief of lady-in-chief, maar mom-in-chief. Mom, ja. Yeah. Klassicus Anton van Hoof is hier, want hij heeft een boek geschreven over de keizerfilosoof Marcus Aurelius. Aurelius schreef op rijpe leeftijd een boek met overpeinzingen. Het eerste mm. zelfhulpboek van de West-Europese <laughs> literatuur, wordt het wel genoemd. U hoort zo meteen van Hoofd over hoe je moet leven. Mm -hmm. En over de man die dat opschreef: de Spanjaard die niet wist of hij Romein of Griek moest zijn. En dan in het tweede uur Heintje Davids, Willy Fien de Lamar en Jean-Louis Pisfyes. Ze kwamen allemaal regelmatig in hotelbrasserie Schiller aan het Rembrandtplein. Een bijzonder familiebedrijf met de excentrieke schilder Frits Schiller als gastheer. Kunsthistorica en journaliste Esther Schreuder, auteur van het boek Schiller, Hotel, Café Restaurant 1912 2012. is straks de gast om erover te vertellen. Honderd ja. jaar Schiller. Er is een uh, roeispaan gevonden, een hele oude bij Naaldwijk... 1400 jaar geleden door een Merovinger gemaakt. En zo slim dat je er nu nog een wedstrijd mee zou kunnen winnen. We gaan het daar volgende uur over hebben. En tot slot in het spoor terug een portret van de Nederlandse goochellegende... en tv-persoonlijkheid Fred Kaps... die in 1964 nog optrad naast de Beatles in de Ed Sullivan Show. Maar nu eerst een fragment uit het NOS-journaal van afgelopen vrijdag. In september 1812 wierpen zich hier rond de 300.000 man in de strijd. Vandaag zijn het er zo'n 3.000 die hun uiterste best doen... de toeschouwers een zo authentiek mogelijk beeld te geven... van wat er 200 jaar geleden is gebeurd. Het schouwspel is er niet minder indrukwekkend om. Met vele kanonschoten is het slagveld al snel in rook gehuld. Groepen ruiters snellen heen en weer over het veld en raken geregeld met elkaar slaags. Het grote publiek heeft vooral oog voor de kleurrijke uniformen, de paarden, de bewegingen over en weer op het slagveld, aanvallen en tegenaanvallen. Dat is de Franse generaal, roept de man. Hak die Frans in de pan, red Rusland. Ja, hak die Fransen in de pan en red Rusland. Kennelijk voelden de Russen zich na 200 jaar nog geroepen... om de zogenaamde slag bij Borodino na te spelen. De slag vond plaats op 7 september 1812. In totaal waren er ruim 300.000 man bij betrokken. Ja, en de Russen zijn er nogal trots op... alsof de slag bij het dorpje even ten westen van Moskou... het moment was dat ze Napoleon hebben verslagen... Bruno Nader, kenner van de Russische geschiedenis, historicus. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, had je dat nou wel willen zien, zo'n reenactment? Wat? Had je dat nou wel willen zien? Oké, ja, nou zijn? ik heb ook een stukje op dit wel even gekeken, natuurlijk. Uh, maar ik had er was wat. Ik had er wel bij willen wezen, ja. Hebben de Russen daar de Fransen nou verslagen? Want het is eigenlijk de Russen zoals de Russen dat presenteren. Nou ja, er is een lange traditie om veldslagen voor jezelf te claimen. Want we zijn iets minder duidelijk dan voetbalwedstrijden... waar je alleen maar de, punten, de doelpunten hoeft te tellen... en dan weet je wie er gewonnen heeft. Maar veldslagen zijn ingewikkelde gebeurtenissen. En dit was een zeer ingewikkelde gebeurtenis. Het was een totale puinhoop met enorme verliezen aan beide kanten. Dus ja, wie er nou gewonnen heeft of verloren heeft... dat is een kwestie van interpretatie. En uiteraard hebben beide partijen de overwinning naar zichzelf toegetrokken. Napoleon ook. En, uh, en de Russen ook. Die... En ze hebben er allebei een beetje gelijk in. Legaat. Uh, nou, Napoleon heeft inderdaad uh, meer Russen in de pan gehakt dan omgekeerd. Maar hij heeft het Russische leger niet verslagen. En hij zat in een positie heel ver weg van huis. De Russen zaten... In hun, op hun eigen terrein, konden makkelijk weer troepen aanvullen... en hebben dus dat leger weer kunnen opbouwen. En de bedoeling van Napoleon was geweest, al door... om in één grote klap de Russen uit te schakelen. Precies. En dat is eigenlijk niet gelukt. Nee, maar dat is het, eigenlijk het eigenaardige van deze hele situatie. Want, want dat was de manier waarop Napoleon zaken deed. Ja. Gewoon een veldslag winnen, klaar. De Russen deden er niet aan mee. Ja. He, die trokken zich terug, trokken zich terug... Ja waardoor die aanvoerlijn steeds langer werd en Napoleon steeds kwetsbaarder. Maar nou, om nou te vieren dat, de Russen of dat Napoleon uiteindelijk ten onder is gegaan... gaan de Russen precies dat doen, 200 jaar later... wat ze Napoleon in de tijd ontzegden, namelijk gewoon die ene veldslag. Ze denken eigenlijk als Napoleon nu, niet? Ja, een beetje wel, maar het is natuurlijk wel zo geweest dat in de tijd zelf... Uh, Barclay de Toilie, dus de, de, de opperbevelhebber, uh, die trok steeds terug. Dat was een verstandige politiek, want hij durfde eenvoudig Napoleon niet uh, aan te vallen. Uh, uh, maar daar was op een gegeven moment, als ze dat terugtrekken is, erg lastig voor hun groot leger. En dat hebben ze dus wekenlang moeten doen. En men werd er erg ongeduldig van. De officieren die, ja, die wilden vechten. De soldaten wilden op een gegeven moment ook vechten. Barclay de Toilie was een, een schot... Van huis uit. Ze hadden een hele hoop niet-Russische generaals in het Russische leger. En de, de soldaten verbasterden zijn naam tot uh, Bautajne-Tolke. Dat betekent zoiets als alleen maar gelul. <lacht> uh, um, dus ze wilden knokken. <lacht> en. Uh, Vandaar dat Koutouzov is benoemd. Het was ja. een hele lastige benoeming. Want het was niet een iemand generaal die met kop en schouders boven alle anderen uitstak. Hij, moest uit hij was bovendien komen. een beetje oud. Hij moest ja. met een koets op het veld uh, rijden en zo. Hij had er iets met een oog. kon niet goed zijn. Ja, hij, uh, hij was 65. dus hij, hij, hij had zijn hele leven gevochten. Dus hij was uh, lichamelijk goed afgepeigerd al. Uh, maar het was, een hele, het, was wel een, het was echt een Rus. En, ja. uh, dus dat, die nationalistische gevoelens die waren er toen ook. En uh, die zijn door Tolstoj in zijn roman ja. De Oorlog en Vrede enorm Erachter. opgeblazen. Ja. Tolstoj was, was een geniaal schrijver, maar niet zo'n geniaal historicus. En ja, die tradities blijven bestaan. Zeg, maar het is ook lastig om de overwinning na te spelen voor Russen. Want als ze dat echt hadden willen doen, hadden ze eigenlijk het gebied tussen Vilnius en Moskou moeten platbranden. Zowel ja. als Moskou in de as moeten leggen. Dan ja. is Borodino is natuurlijk. Uh, naspelen is een staatssymbool eigenlijk. Ja, het is een symbool. En het past natuurlijk uitstekend ook in Poetins huidige beleid. Wat natuurlijk toch vrij kritisch over het Westen is. Ja. He, al die oppositie die er is, er wordt allemaal van gezegd dat het allemaal betaald is door uh, westerse agenten en zo. Nou ja, dan is het opblazen van zo'n. Belangrijke veldslag. En Borodino was een belangrijke veldslag. Natuurlijk een hele grote veldslag. Net zo belangrijk als de volkere slag bij Leipzig, een jaar later. Uh, dus dat past allemaal prima in het huidige beleid. Nou, om, om even nou in het kort toch nog te begrijpen... welke rol heeft die slag bij Borodino nou gespeeld in het... In verloop feite, van de oorlog. Nou ja, in de, in de ondergang van, van Napoleon. Nou, de ondergang van Napoleon is misschien de verloop van die veldtocht. Want uiteindelijk, hij moest weg. Hij heeft geen enkele veldslag echt verloren in Rusland. Maar hij heeft daar, het was wel het begin van het einde. Ja, nou ja, ik denk dus. Uh, men heeft natuurlijk de rol van Napoleon. Uh, men was vreselijk bang voor Napoleon. Het is militair genie. En dat blijft die hele oorlog tot Napoleon inderdaad veilig. Uh, Opgeborgen zit, maar daar is men bang. Uh, andere partijen zijn bang voor hem, dat hij iets zal uithalen waar ze niet tegen opgewassen zijn. Uh, maar daar staat weer tegenover dat het natuurlijk ook onzin was om Kutuzov op te blazen tot een, iemand die gelijk was aan, uh, uh, uh, aan Napoleon. En uh, dat is wel gebeurd, natuurlijk. It, it, ze zeggen toch altijd dat bij Borodino het leger de eerste, van Napoleon die eerste echte klap heeft gekregen... en dat hij ver, vervolgens zijn overwinning niet kreeg... en dat uiteindelijk die terugtocht hem de nek om heeft gedaan? Ja, dat is natuurlijk ook zo. Uh, ze hebben natuurlijk de hele moeilijke beslissing moeten nemen... dat ze Moskou aan hem over zouden laten... omdat ze bang zouden zijn dat ze inderdaad een, een terugtocht uit Moskou... dwars door die stad heen, dat had zoveel... Uh, uh, slachtoffers gekost. Dus ja. dat durfden ze niet aan. Dus ze hebben hem Moskou gelaten. Hij heeft Moskou binnengetrokken. Ze hebben Moskou in brand gestoken. En hij had geen keus. Hij heeft eigenlijk gedacht... toch nog wel een tijdje gedacht... dat als hij Moskou in bezit houdt... dat er dan wel vredesonderhandelingen zouden worden gepleegd. En dat hebben de Russen niet gedaan. Nee. Dus, dus, en uiteindelijk die, die terugtocht was erom zalig. Uh, en toen in feite, heeft het land hem de nek omgedaan. Ja. En men heeft natuurlijk ook altijd wel erg veel um, uh, afbreuk gedaan in het westen aan de prestaties van het Russische leger door te zeggen dat Napoleon verslagen is niet door Kutuzov en zijn dappere mannen, maar door generaal Winter en generaal Afstand. Hmm. En dat is een soort mythe ook, want het is natuurlijk toch door de Russen een enorme prestatie geleverd. En Kutuzov heeft het land ook als wapen gebruikt. Ja, en dat zeker. was ook natuurlijk. En en behaagliger die die, die, die ook. Bruno bedankt voor uw komst. vanmorgen. Ja, we gaan door naar de vrouwen, van, de vrouwen van de Amerikaanse presidenten. We luisteren nog even naar een fragment uit de speech van Michelle Obama. Voor Barack these issues zijn niet politiek. Ze zijn because Barack knows what it means when a family struggles. He knows what it means to want something more for your kids and grandkids. Barack knows the American dream because he's lived it. And I didn't think that it was possible, but let me tell you today, I love my husband even more than I did four years ago, even more than I did 23 years ago when we first met. I have seen firsthand dat being president doesn't change who you are. No, it, it reveals who you are. Ja, dit was Michelle Obama over de werklust en aantrekkingskracht van haar man. Volgens ik, Michelle... Ik, ik, ik, ik, ik zag Nelke haar duim opsteken. <laughs> Goeie schrijver. schrijver. Ja. Okay, Daar gaan we het doorgaan. straks over hebben, ja, speechschrijvers. Um, uh, ja, ze, ze praat daarover uh, dat haar man het voorbeeld is van The American Dream. Dat zij en Romney overigens ook over haar man. First ladies zijn niet gekozen en hebben geen officiële baan. Maar ze hebben wel, deg wel degelijk politieke invloed. Wat kan die invloed nou precies inhouden? En hoe zag die eruit bij de verschillende first ladies uit de Amerikaanse geschiedenis? We gaan het erover hebben met Amerikaniste Ruth Oldenziel. We hoorden haar net al. Welkom. Um, passen die speeches van Michelle en ook die van M. En Romney nou in een langere Amerikaanse traditie? Of was dit heel vernieuwend en verrassend? Nou, je zou verwachten dat het één uh, doorgaande lijn is van de 19e eeuw tot nu. En dat uh, he, wellicht uh, er progressie is in de, uh, de manier waarop uh, First Ladies zich manifesteren. Maar eigenlijk, ik, uh, in voorbereiding van, voor, uh, voor vandaag ik eens eventjes uh, alle ladies, uh, first ladies nagaan... en je zou eigenlijk toch kunnen zeggen dat het uh, meer in tijdsvakken gaat. Uh, in de zin dat uh, de first lady... ze is natuurlijk uh, individu een individu die uh, zelf vorm geeft... aan deze job die geen naam heeft. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd zijn ze ook zeker wel de vertegenwoordigers van hun tijd... Uh, en, als en je vertegenwoordigers van het Witte Huis ook. Is daar, wordt daar veel en, druk op uitgevoerd? Ja, en natuurlijk ook de ontwikkeling van het moderne presidentschap. En die 19e eeuw, uh, als je in Washington bent geweest... dan is iedereen altijd ver, verbaasd over hoe klein dat Witte Huis is. En hoe groot het congres is. En dat is ook een uitdrukking van hoe dat politieke systeem in elkaar zit. Hè. Het Witte Huis is gewoon maar een klein villaatje, uh, uh, Leuk, maar niet heel erg indrukwekkend voor een wereldmacht. Uh, en zo is het ook met die president uh, gegaan, uh, die 19e eeuw. Een president had geen medewerkers, had waarschijnlijk alleen maar familieleden. Uh, een nicht die uh, de correspondentie kwam doen, een oom die chauffeurde. En eigenlijk is met uh, Theodore Roosevelt uh, is wat we dan noemen het moderne uh, presidentschap. En uh, je ziet dan ook dat uh, de eerste first lady, uh, uh, Edith uh, Roosevelt, daar... Uh, invulling aangeeft aan dat moderne uh, presidentschap. En hoe doet ze dat? Nou, Wat, uh... Het is dus niet alleen maar uh, de vrouw, uh, de gastvrouw... maar uh, zij had bijvoorbeeld ook een persvoorlichter. Voor dat zou je niet verwachten. Uh, zij uh, deed ook zeker aan, aan lobbyen. Uh, zij heeft gezorgd dat de National Portrait Gallery werd uh, geopend. Zat ze Is... allemaal een beetje achter de schermen? Deed ze ook? Presenteerde zichzelf ook in bijvoorbeeld zo'n speech? Uh, nou, ze was nee, want het, die moderne communicatiemiddelen waren natuurlijk niet op die manier. Uh -huh. uh, maar ze werd wel uitgezonden. Ze was wel de surregaat voor haar man in de uh, uh, Russisch-Japanse oorlog, bijvoorbeeld. Dus het was niet alleen maar handjes geven, thee, uh, thee zetten en koekjes uh, uitdelen. Nou, en dan heb je Nellie Nelly. De, de volgende uh, presidentse uh, vrouwen en die, die, uh, die lusten er wel pap van, van de politiek. En uh, nou ja, er gaat dan een verhaal: uh, dat zij, zij bemoeide zich met, met benoemingen, lag niet goed in de pers. Uh, en toen zij een behoerte kreeg, zou zij achter het scherm uh, hebben willen genieten met de onderhandelingen. Dus zij, wa, zij was echt een politiek dier. Maar wordt dat dan uh, geaccepteerd? Want uh, je zegt net, ze lag niet goed in de pers. Nee. Worden, wordt er dan niet ook gezegd, en nu terug in je hok? Nou, dat was zeker een politieke controverse, En dat is ook met de twee vrouwen van Wilson uh, zo. Uh, dit zijn, uh, die presidenten wilden graag toch hun vrouwen deel van dit nieuwe moderne uh, president. En dan zie je eigenlijk met, uh, ja, met de volgende uh, Roosevelt, uh, Franklin, uh, de beroemde Eleanor Roosevelt, dat zij uh, voor het eerst vorm geeft aan die, die nieuwe baan. En ze wordt dan uh, buiten, het, uh, uh, buiten het Witte Huis ook belangenbehartiger, lobbyist. Uh, ja. En gebruikt ook de journalistiek en moderne communicatiemiddelen. We gaan heel even naar haar luisteren. Als zij de vrouwen... Mevrouw Roosevelt arriveert komende uit Brussel... op het binnenhof in de resident. Mevrouw Roosevelt zal in de ridderzaal... door de vrouwen van Nederland gehuldigd worden. Vier Friesinnen in hun nationale klederdracht... bieden mevrouw Roosevelt vervolgens een geschenk aan... namens de vrouwen van Nederland... die niet in de ridderzaal aanwezig kunnen zijn. Een antieke roomkom met lepel. Haar reden is voor een belangrijk deel... gewijd aan het Marshallplan... en zijn betekenis ook voor Amerika. Daarover zegt zij onder andere it really means that the isolationism which came from being separated now has passed it does not mean however that our people want to control any other people in the world ja prachtige <laughs> Dixie, prachtige, ja. ze heeft geoefend. Dat en, horen. Engels gewoon, hè? helemaal ja. niet-Amerikaans. Nou, en ook aristocratisch, hè? Ja. dat is wat, wat je ja. nu kan horen. Ze is uh, echt van een andere klasse dan de, haar luisteraar. Ja. Maar wat ook opvalt, is dat zij, ze bezoekt de vrouwen van Nederland... Ja. en ze praat over politiek, direct over politiek. Was dat een uitzondering? Was dat nieuw? Nou, het was wel eh, in die zin... ik gaf al aan, die andere vrouwen deden zeker aan politiek... maar eh, meer in de klassieke helpende eh, en achter de schermen. Eh, Charity-organisaties? Ja, van... maar nou, nee, toch ook wel de harde onderhandelingen over hmm. benoemingen. Daar moeten we niet kinderachtig. Hè? Dat, was niet, eh, dat was niet klein, dat was belangrijk. Alleen, eh, Elinor Roosevelt heeft echt in het, eh, in het openbaar... Eh, een nieuwe rol eh, eh, voor zichzelf eh, bedacht en uitgevoerd uitvergroot. en, zij en op, uh, Haar man was er helemaal niet voor. Uh, hij ze had niet zo'n heel goed huwelijk. Uh, nee, he? ze had niet alleen een goed huwelijk, maar hij was natuurlijk ook eigenlijk heel erg conservatief. Uh, uh, maar hij zag dat uh, zij het zo goed deed, dat dat een, een, po een politiek instrument kon zijn. Dus hij heeft het, uiteindelijk heeft hij het uh, ondersteund, maar in eerste instantie absoluut niet. Maar uh, was hij ook bang voor haar? Dat zij te populair, want er is natuurlijk een, een soort vage grens. Ik kan me voorstellen dat zo'n man bang is. Op een gegeven moment mijn vrouw wordt te populair. Uh, uh, wordt zelf een soort merk... en we ja. moeten wel bij elkaar blijven. Nou, de, Kijk, dat is ook inderdaad... Uh, hij, hij was uh, politiek sluw genoeg... dat hij uh, begreep dat branding... Hè, zouden we dat dan tegenwoordig noemen... Uh, belangrijk was. Uh, want Roosevelt uh, was de eerste president... die opeens een enorm groot apparaat kreeg. Een overheidsapparaat. Uh, en niet alleen het land moest besturen... In, op een manier die uh, nog nooit uh, was vertoond. Uh, maar uh, hij was was natuurlijk ook uh, de vader uh, uh, des vaderlands die uh, het land bij elkaar hield. En daarin was zij heel erg belangrijk... Uh, de, de twee andere vrouwen die ik toch eventjes wil noemen daarvoor... Uh, he, Floor, uh, Florence Harding en Lou Hoover... waren met Eleanor Roosevelt eigenlijk uh, toch wel een uitdrukking van hun tijd. Dat waren vrouwen die zich voor de werkende vrouw uh, zich sterk maakten. Uh, Lou Hoover was uh, met haar man uh, geoloog, had een ingenieursopleiding en was een partner in crime. Uh, en, en zo was dat ook met Florence Harding. En dat is heel heel erg de uiting van, van wat we dan zouden noemen... de tweede feministische golf. Hè? Uh, dus na, rondom het kiesrecht uh, voor vrouwen. En dan krijg je eigenlijk daarna een periode... Van de backlash. Eigenlijk hè, dan, dan krijg je best Truman en, en, en Eisenhower. En die zijn Kennedy terugtrokken? op of, ja, of wat die, voor manier? De, dat, is ook, dat is ook beschreven: dat uh, vrouwenrechten eigenlijk ter discussie stonden. Dat uh, de vrouw weer terug naar het aanrecht moest. En je ziet ook dat die president-vrouwen dat ook letterlijk nemen. Uh, en dan Jacqueline Kennedy is natuurlijk daar uh, ja, de meest uh, aansprekend voorbeeld van het kindvrouwtje. Uh, to, uh, de, de, de mooie. Gastvrouwen. Maar Laten niet onbelangrijk. Laten we ook even naar haar luisteren. Tell me about the silverware and the China, Mrs. Kennedy. Well, it's not silver, it's all gold or vermeil. They used to use Monroe's knives and forks. But so many of them have been lost, so they've been copied. And the China is the Eisenhower gold China. You see, so many of the beautiful old services the president's had... We're destroyed en broken. Zo na de Truman en de Izenhower China is all that there's enough left of to use. Goed, nu zagen we Nelle uh, met haar handen naar haar hoofd schrijpen. <laughs> Vesletje zou ook kunnen zeggen prachtig, zwoel. Zij nou ja, ja. is natuurlijk gewoon toch Marilyn Monroe. Hè? Ja. Ik vind het uh, wel grappig trouwens dat ze zegt dat al het oude servies gebroken is. Ja. Bedoel, je vraagt je toch af wat er gebeurt. Nou, ja, ja, ja, ja. Dat klopt. Nee, maar dat klopt ook. Omdat de presidentsvrouw daarvoor uh, een heel eenvoudig uh, witte huis uh, erop uh, na hielde. Geen grote partijen. En zij is natuurlijk in die zin uh, uh, belangrijk geweest om uh, de jeugd uit te stralen. Grote partijen. En uh, we kunnen er nu nu inderdaad wel om, om lachen, want het, dat, die zoele stem is natuurlijk niet meer van deze tijd. Uh, het lijkt natuurlijk heel erg voor degene die Mad Men kijken een prachtig serie die historisch echt heel treffend is. Nou, dat is uh, Jacqueline Kennedy, maar ze is natuurlijk zo belangrijk geweest voor de erfenis van Kennedy. Nadat hij is vermoord, is zij degene geweest die uh, in de herinnering heeft uh, bewaard en, en, en vormgegeven en ook daarin natuurlijk historisch niet altijd correct. Dus dat is wel heel erg belangrijk geweest. En ja, en dan krijg je de periode van de derde feministische golf. Maar nog heel even, want ik wil ja. nog even op Jacqueline kennen. Je zegt, ze is niet minder uh, belangrijk geweest. Maar je zou natuurlijk wel kunnen zeggen... ze had een, een, uh, een symbolische rol. Maar haar, politieke, hier, haar directe politieke invloed... meeschrijven aan speeches, ja. uh, beleidsmaken... die was natuurlijk wel echt minimaal. Nee, maar goed, dat is dus... Uh, uh, moet je onderscheiden van wat, wat bedoel je met invloed. Uh, mm -hmm. Het is voor het moderne presidentschap erg belangrijk... Uh, het imago en de branding. Dus in die zin was die invloed groot belangrijk. Als je kijkt naar uh, beleid uh, en uh, advisering en agenda zetten van nieuwe items. Nou ja, dan zijn uh, he, uh, Florence Harding en, en, en, en Wilson uh, vrouwen veel belangrijker geweest, hè? dus in die eerdere periode. Uh, maar niet te min, uh, kijk, dat is toch wel het grote verschil met uh, Nederland. Uh, wij kiezen geen persoon. Uh, wij kiezen. Het gaat er en, een beetje op lijken, toch? Nu. Uh, we proberen het, maar ik neem dat niet echt heel erg serieus. Want uh, we, uiteindelijk kiezen we een coalitie he, uh, uh, en een partijprogramma. In Amerika kies je een man en rondom die man vormt zich een partijprogramma. Een heel belangrijk verschil. Uh, bovendien, in formele zin... heeft die Amerikaanse president niet zoveel macht. Uh, dat ligt helemaal bij het congres. Ook een groot verschil met Nederland. Dus dat betekent dat we dan politicologen noemen... biography, dus de biografie van de president... wordt heel erg cruciaal. Maar moet even je moet je voorstellen... Die, we kiezen een president van Brussel. Zo moet je het vergelijken. Het is ja. niet zoals we nu... Uh, Samson of uh, uh, Rutte kiezen. Nee, nee, nee De vergelijking gaat toch eigenlijk mank, want wij ja. hebben al een staatshoofd. Die hoeven Precies. niet te kiezen. We hebben al een familie met een man en een vrouw en een kinderen oh, soort. Dus wat dat betreft is het ook. Uh, uh, je kiest, we het niet je meer kiest, nodig. Je kiest daar dubbel op. Je kiest niet alleen een regeringsleider, je kiest ook nog eens een staatshoofd. Dat is echt lijkt me een essentieel verschil. Uh, ja, maar die regeringsleider uh, heeft ook een heel andere betekenis. Die uh, nogmaals ik kan het niet genoeg benadrukken. Uh, Obama heeft geen formele macht, alleen is commander-in-chief. Maar verder in ligt alles bij het congres. En dat maakt dus dat imago, hij is vooral he, een megafoon. Hij kan allerlei dingen de wereld inzenden. Van dit is hoe ik het wil, wil, dit is het raamwerk, dit is mijn filosofie. En daarin is zo'n vrouw uitermate belangrijk. En dat hebben ook de he, Lady Bird van Johnson, uh, Betty Ford en Rosalind Carter. Dat zijn eigenlijk de feministische... Uh, uh, first ladies, die waren agenda zettend, die spraken zich uit over abortus, uh, die hebben ook echt Die kunnen uh, progressiever zijn dan hun eigen man, omdat hun positie een beetje dubbelzinnig is. Ja, en het, niet de, de tijd vroeg dat ook. Er waren ook bumperstickers van keep uh, uh, Betty Ford in de in White House. He? Dus met andere woorden, we kiezen eigenlijk haar en niet, en niet hem. Hij zaten we niet... er, nou... ja, er nou ook Hij wel was hij was ook niet gekozen. Hij was ook niet gekozen, nee. dat ook nog eens. Maar nee. uh, hij, hij was ook niet een heel aansprekend figuur. Nee, er zaten nou ook wel eens vrouwen uh, hun man in de weg, omdat ze ja, niet, toch niet helemaal paste binnen de rol die eigenlijk gevraagd werd? Nou ja, uh, we, we, hebben natuurlijk, we komen dan toch bij Hillary Clinton. Want Hillary Clinton kan je zeggen, is een soort uh, overgangsfiguur... naar toch wel weer een reactionaire tijd waarin we nu leven. Waar dus zowel uh, Anne Romney als uh, uh, Michelle Obama mom-in-chief eigenlijk uh, uh, zijn of zich op die manier uh, projecteren. Kun je dat reactionair even uitleggen? Uh, nou, in de zin uh, dat uh, als je kijkt naar het aantal vrouwen in Amerika... wat een uh, werkende moeder is met uh, kleine kinderen... dan is dat percentage uh, wordt steeds minder. Het was 44% in 1970 en is nu 25%. Mm -hmm. En wat deze twee vrouwen projecteren gaat geheel tegen die historische trend in. En gaat ook nog eens tegen uh, het klassenverschil. Het zijn met name de laagopgeleide uh, Spaanstalige vrouwen... die thuis blijven. Het zijn de hoogopgeleide middenklassen die werken. Dus zij representeren absoluut niet wat, uh, wat er in die samenleving leeft. Maar ze representeren wel de droom, uh, de hoop. En met name, en dan, uh, dat maakt mij voor mij Michel Obama... zo ontzettend interessant voor uh, zwarte Amerikanen... is uh, een, een gezin wat functioneert, uh, waar vrouwen niet hoeven te werken, is het allergrootste goed. En als je dat ook hoort, dan en dan zeggen Afro-Amerikaanse uh, vrouwen zeggen ook, weet je niet alleen dat zij natuurlijk dan prachtig echtpaar zijn, maar dat hij uh, voor haar gekozen heeft en voor hun gezin. Dat is zo ontzettend belangrijk. Dus daarom noem ik het reactionair, omdat het het, het gaat het eigenlijk tegen de trend, trend in. Dus het is weer een beetje conservatief een beetje. Vlug. Zeer conservatief. Uh, ja, uh, en uh, ik, ik vind dat Michelle Obama dat op een fantastische manier uitbuit. Want zij is natuurlijk een Harvard, uh, uh, ge, ge, heeft natuurlijk Harvard gestudeerd, uh, maar ze heeft wel de voedselindustrie uh, heeft ze aangepakt. Nou, ze doet dat juist heel slim, hè? want ze, ze heeft het over haar tuintje in het Witte Huis. Maar ondertussen is ze dus wel bezig met hele grote Nou dingen. ja, het is wel een uh, urban farming, guerrilla farming. Dus het is wel uh, het, het, uh, het tegen de, de grote de voedselindustrie gaat zij in. Uh, en zij, trekt, uh, zij uh, pakt obesitas uh, aan. Uh, dus in die zin uh, probeert ze toch weer dat, dat, dat conservatieve beeld wat uh, op te rekken. Maar Hillary Clinton blijft natuurlijk wel toch een meest fascinerende, omdat ze uh, was aangesteld uh, om de gezondheidszorg te trekken. Daar is ze toen voor afgestraft. Toen is ze doorgaan achter de schermen. Op het moment dat Monika Lewinski om de hoek kwam kijken, ja, toen is zij uh, bij haar man gebleven. En dat heeft haar populariteit enorm uh, doen stijgen. En bijna ging ze uh, scheiden, heeft ze niet gedaan. En heeft een eigen carrière uh, opgepakt. Doet dat uitstekend. En nu kunnen we misschien toch kijken naar een 2016... een Hillary Clinton als uh, uh, presidentvrouw. Maar ja, toch wel op een, een ambivalente wijze. Want... Uh, het is deel van een team. En het is deel van uh, ja, toch een echtpaar en uh, een mannelijke macht... waarop zij ook drijft. Dus... Ja. Zo kan het dus lopen. We zullen zien of Michel zich toch nog ontworstelt. Ja, dan kan, de, kan Bill kan de, zeg maar de first man uitvinden. Precies. Ik ben benieuwd hoe die eruit ziet. Nou ja, bedankt, merk, uh, Angela Merkel, zijn man weet dat ook, hè, als geen ja, ander. Ja. Bedankt, rent Orensiel. Ja, dat is OVT, geschiedenis op de radio. Ons mailadres is ovt.vpro.nl. Tijd voor de kolom. Dit keer, u hoorde haar net al even, de kolom van Nelke Noordervliet. Twee elementen zijn mij bijgebleven: het hysterische lachje van Anne Romney en de schouders van Michelle Obama. Verder was het volgens verwachting. En als trouwe vrouw en moeder, Michelle als trouwe vrouw en moeder, maar iets een pietje politieker. Terwijl ik ernaar keek, vroeg ik me af of ik van mijn eigen man... mocht hij ooit de ambitie hebben gekoesterd premier te worden... dingen had kunnen zeggen om zijn aanspraak op de macht te steunen... zoals de dames Obama en Romney dat deden. Kan ik en wil ik... we zijn vandaag precies 41 jaar getrouwd... een zo huiselijk en intiem en zo'n totaal wezenloos beeld van hem schetsen... als de first ladies van hun echtgenoten doen zouden de Nederlanders hem op grond daarvan het lot van ons land in handen geven. Hij is bijvoorbeeld erg handig. Hij weet van alles hoe het werkt. Hij kan een auto maken, een lamp repareren, een badkamer verbouwen. Maar hij is daarin bepaald niet de enige. Onze Schotse vriend Sean kan dat ook heel goed. Die krijgt ervoor betaald. Mijn man is dol op zijn dochters en kleindochter. Tja, wie zou dat niet zijn die ons nageslacht kent? Hij maakt me aan het lachen. Heel fijn, maar we hebben geen cabaretier nodig in het katshuis. Hij weet wat het is om arm te zijn. Zijn ouders gingen failliet. En wij hebben allebei statiegeld ingeleverd... om met de bus naar huis te kunnen in het weekend. Als we kampeerden haalden we de stoeltjes uit de deuschauffeur om op te zitten... en gebruikten onze koffer als tafel. Wat is die kennis waard? Hij ruimt de afwasmachine in en uit. So what? Hij is gelijkmatig van humeur en een rots in de branding, nooit bang of in paniek. Ja, daar heb je als land misschien wel wat aan. Maar wat weet de kiezer dan van hem? Ik ga uiteraard niet zijn mindere eigenschappen etaleren. Dat hij moeilijk zijn ongelijk kan toegeven, bijvoorbeeld. Daar schijnen heel veel mannen last van te hebben, dus ook dat onderscheidt hem niet. Het is valse, ingestudeerde romantiek. Obama keek thuis met zijn dochters naar de speech van Michelle... de meisjes dicht tegen papa aan, die zijn armen om hen heen had geslagen. Een legertje fotograaf op het vloerkleed voor hen. Je hoort de spindokters spinnen als grote luie tevreden katers. Het is mythe, geen werkelijkheid. Het is een totaal van inhoud onttakelde boodschap. Dit is de leider als mens. Ook als hij in werkelijkheid met het huisraad smijt en slechts een oppervlakkige, maar kritische blik op het schoolrapport werpt. Ja, die zes moet wel een acht worden, hè? Dan nog wordt hij gepresenteerd als de ideale man... die met de ideale vrouw is getrouwd en ideale kinderen heeft. Achter de kandidaat die de nominatie aanvaardt komt de hele familie het podium op. Zeker bij het gezinnetje Romney, een parade van All American Boys and Girls van een onuitstaanbare en totaal oninteressante gelijkvormigheid. Nu schijnt het zo te zijn dat Diederik Samsoms Amerikaanse verkiezingsspotje... waarin zijn kinderen figureren, precies de opzet had... de leider te laten zien als mens. Dit ben ik. Dat spotje heeft bijgedragen tot zijn opmars in de peilingen. De Nederlandse kiezer is in het diepst van zijn en haar ziel een romanticus de behoefte aan een droom, een mythe, een diep menselijk verhaal is sterker dan de behoefte een weloverwogen keuze te maken op grond van plannen en argumenten. Samson zegt: kijk, ik ben een goede vent en dus heb ik de juiste argumenten. Ja, zo kan mijn man ook premier worden. Goed, nellyke. Gefeliciteerd trouwens met het ja. ene Je hebt maar één slechte eigenschap van hem genoemd. Bedankt. Uh, hij schreef in de tweede eeuw het eerste zelfhulpboek... van de West-Europese literatuur. Met beschouwingen als het lichaam is een en al stroom. De ziel is droom en rook. Het bestaan, strijd en verbanning. Roem bij het nageslacht is vergetelheid. Wat kan ons dan begeleiden? Enkel en alleen de filosofie. De auteur had kennelijk veel tijd om na te denken. Toch had hij een drukke baan. Hij was namelijk keizer van het Romeinse Rijk, Marcus Aurelius. Romeins eerste burger van 161 tot zijn dood in 180. Hij was een van de weinigen van zijn vak die gewoon een natuurlijke dood in bed mochten meemaken. De laatste van de vijf goede keizers. Onze gast van vandaag noemt zijn filosofische overpijzingen... een geschrift dat in de West-Europese literatuur... zijn weerga niet kent. Vandaar dat hij een soort geannoteerde versie... van Marcus Aurelius overpijnzingen heeft geschreven. Waarbij dus ook de, een portret wordt gegeven ja, van de ja. keizer. Klassicus en vrijdenker Anton van Hoofd. Het eerste West-Europese boek. Je moet daarom lachen. Nou ja... Uh, het, het is dus een heel dubbel man, he. dan is ondertitel ook keizerfilosoof. He. Hij heeft dus twee, twee gezichten eigenlijk. He. Aan de ene kant, dus jij, je zegt hij heeft dus de tijd daarvoor gevonden. He. Zoals we ons voorstel is dat in de laatste jaren hij is bezig met een veldtocht in midden Europa. He. Tegen, tegen kwaden en samaten. Doet gewoon overdag het werk van de veldheer. En waarschijnlijk gaat hij s'avonds zoekt hij eventjes een rustig moment... om wat aantekeningen te maken. Het is niet zo'n groot boek. En het is alleen maar tot zichzelf richt. Je noemt het een zelfhulpboek, maar het is alleen maar hulp voor zichzelf. Letterlijk. Oh ja. Dus het is, bedoeld, nou ja, het is niet bedoeld geweest om gepubliceerd te worden. Dat nee. blijkt ook wel uit de teksten. Want hè, er is dus één tekst waarin hij zegt... laat je niet verkeizeren. Nou, er was maar één persoon in het Romeinse Rijk... die daar bang voor hoefde te zijn... En ja, goed en verpurperen. Ja, of, of, of zoiets. Nou ja, ja, goed, maar dat boek is ook, ook uh, heel lange tijd onbekend gebleven. Het is pas, uh, waarschijnlijk twee eeuwen later weer opgedoken. Dus het is echt een, een heel intiem geschrift geweest. En dat maakt het dus bijzonder, want ja, we kennen natuurlijk niet uit hele geschiedenis zoveel mensen. En zeker niet uit de oudheid. Hè, waarin je dus in hun brein kunt kijken. Het is een soort uh, monologue interieur die hij daar, daar voert met zichzelf. Hè, want hij spoort zichzelf aan om zich toch te herinneren. wat eigenlijk filosofische uitgangspunten zijn. En wat je dan ziet, is dat een, want je bent een man van de vrije gedachte... <lacht> maar is, is dat een goede gids voor vrijdenker? Uh, nou, nee. Hij zit, hè, dus ik ben daar zeer geïnteresseerd ook in deze man. Dat je dus in deze tijd, vind je, de doorbraak van het christendom voor het eerst. De christenen gaan ook aan het intellectueel een leven deelnemen. En er komen geschriften tegen het christendom. Hij zelf uh, heeft ermee te maken. Hij heeft dus christenen vervolgd. Hij is verantwoordelijk voor een vervolging in Lyon. Eén uh, keer noemt hij zelf de christenen. Dat is namelijk als hij dus als echte stoïcijn zegt... ja, je moet dus de dood nemen als iets van de natuur. En uh, je moet er geen jaarlijke proppenkast van maken... zoals de christenen doen. Dus hij, hij verwijt de christen dat ze dus ophef maken van de doodgaan. En een echte stoïcijn die zegt... Ja, het ligt in de natuur zoals geboorte... en je legt je neer, gelaten neer bij het sterven. Maar, maar, maar, het, je, ja? Even voor de duidelijkheid. Want ik vroeg, is het een goede gids ja. voor vrijdenkers? Dan ja. zeg je nee. nee maar want vervolgens hij, kom je nee, met deze... Dat zich neerleggen bij, zoals het nou eenmaal gebeurt... Hè? zoals eenmaal, hij noemt het de, de natuur, de goden, zelfs de voorzienigheid dan kom je eigenlijk in feite heel dicht bij, bij christelijke ideeën aan. Hè? Van, van, je bent nou eenmaal een, een, een speelbal in, in het grote geheel van wat de goden willen. Hè? Je, zegt, je, moet ook, je moet ook vertrouwen hebben dat de goden het goed met je voor hebben, zegt hij ook. Hè? En eh, Ik noem dat altijd een soort genosis. Hè? Zeg je, oh, je krijgt ook een openbare waarheid van bovenaf, hè? Vanaf, de, vanaf de goden, of dus vanaf uh, uh, uh, God. Hè? En nou, Niet voor niks hebben dus ook christenen in de stoa een soort voorbereiding gezien van het christendom. Dus, je je wil dus eigenlijk zeggen, hij was zonder, uh, zonder zich tot het geloof te bekeren, in de kern eigenlijk christelijker dan de christenen. Nou ja, niet, maar dus, dus hij is er heel dichtbij. Ja. Dus dat, dat dat idee van die voorzienigheid: van, van, van leg je neer bij, zoals de dingen helemaal gebeuren. Want... De hoge machten hebben het wel het beste met je voor. Maar dat, die, die, dat Stoïcijnse, dat is toch ook veel ouder? Jawel, dus veel ouder. er zijn de lange Romeinse tradities er ook al in. Maar het bijzondere is natuurlijk dat je hier dus een, een, een keizer hebt... die, die dus zich dit tot filosofie maakt. Dus hij is al... Dus, ja, je hebt toch al gezegd, hij is een jaar of twintig keizer geweest... maar hij speelt al veel langer een rol. Hij is eigenlijk al daarvoor twintig jaar lang de aangewezen opvolger. En als kroonprins, om het zo te noemen, neemt hij al de persona, de masker aan van, van de filosoof. Hij wordt ook aangeschreven als Kroonprins, als jij, Marcus, de filosoof. Mm -hmm. he, en hij komt er eigenlijk nog meer van af. Dus, dus ik denk soms dat hij een beetje een tragische figuur was... He, die dus, uh, zoals Kroonprins nu wel een keertje zich bekeren... tot, uh, tot de waterhuishouding of, of, of de oude architectuur... He. De eeuwige kroonprins zo, zo lijkt hij ook op een gegeven moment vast te zitten in, dat, in dat eenmaal een, die eenmaal aangenomen identiteit. Het, even, hij is een Spanjaard in Rome. Hè? Nou, niet ja, het is een Spaans-Franse Spaans conctie. Het zijn dus niet meer echte Romeinen. Dus dit het is een het is, het provinciale edite. Uh, ja. Kan je zeggen dat hij een Romeinse vorst was, maar een geboren Spanjaard? Nee, dat kun je niet zeggen. Nee, nee. Kijk, hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij komt er eigenlijk uit, uit Zuid-Frankrijk, maar goed, dat doet niet toe. Nou. He, die, je hebt dus in die tijd komen keizers al niet meer uit Italië zelf. He, je krijgt echt de provinciale elite die rukt op. En dat is ook een van de geheimen van het Romeinse Rijk... dat men slaagt om, om vreemdelingen te integreren. Maar, en dat, daar maak je groot punt van... hij draagt een baard als een <laughs> ja. Griek. Ja. Ja. Maar had hij het zelf eigenlijk wel goed op een rijtje? Hoe het zat met zijn identiteit... Ja, dat... Nou, hij, hij, hij, Je iemand, hebt in zijn hij, hoofd gekeken? Nou ja, ik heb in zijn hoofd gekeken. He, dus hij is dus uh, in, in, die, in die tweede eeuw... He, vanaf Hadrianus gaan keizers baarden dragen... waarbij ze zich dus be, bekennen tot, tot Griekse filosofie. Dat, ja. he, de Romeinen waren vroeger altijd kla, ka, eh, gladgeschoren. Um, en um, filosofie wordt dus echt populair in die tijd. He, mensen gaan, dus de keizer gaat ook leerstoelen invoeren. He, die gaat hij stichten, dus dat het is ook geld te verdienen. Dus mensen gaan allemaal filosofie doen. He, krijgen kunnen een carrière erin maken... En hij zelf, eh, nou, volgens mij is het een tweespad. Als je gaat kijken naar zijn gedrag als keizer, doet hij precies wat als keizers is. Eh, gewoon lekker wat genocide in Midden-Europa, dat, dat hoort bij een keizer. Hij heeft er geen enkel probleem mee. Maar dan zegt hij op een gegeven moment weer wel, van ja, wat je daar doet, in hè, dat bestrijden van die barbaren, is dat nou iets anders dan wat een spin doet, die ook hè, buit zoekt... En ben je eigenlijk anders dan een rover? Dus dat is weer interessant dat hij wel een soort twijfel heeft over zichzelf. Stelt hij de vraag of geeft hij ook antwoord? Hij geeft geen antwoord, hij stelt de vraag. Hij, hij dus die, die, die, dat, dat tot mijzelf, hè, dus die zelfbespiegelingen... dat is uh, vooral een soort uh, middel om zichzelf te herinneren... aan zijn uitgangspunt. De weet wel, Marcus, dat je eigenlijk dit wilt. Is het een beetje mooi geschreven eigenlijk, of kon hij het niet... Het is heel mooi geschreven. Het zijn, zijn echt hele korte spreuken, nou, hè, Daar zijn we met een paar voorbeelden van genoemd. Een echt hele mooie, mooie tekst. Nou, Bill Clinton, hè? Hè, die, die zegt dat hij ieder jaar het boek leest. Ja, nou, dat, ja, <laughs> daar kwam ik nog op. Ja. <laughs> maar de een zegt, hij was een van de vijf goede keizers. Hè? De mannen die ja. Rome op het toppunt van zijn welvaart en rijkwijd besturen. Maar je kan ook zeggen, het was een tijdvak waarin er eigenlijk niets... Ongebruikelijks gebeurde. Je noemt wel wat genocide ja. in het midden ja, ja, ja, van het Rijk. Vandaar dat die keizers maar zo'n beertje hun baard kon laten staan en overpeinzingen noteren. Ja, nou, dus dit is dus, je zei het al, het begin de enige eeuw waarin de meeste keizers in bed sterven. Hè. Dus uh, in zoverre is het, was het een rustige eeuw. En uh, dat is vooral dus aan Edward uh, Gibbon te danken... die dus in de 18e eeuw zijn history of die kleine Fall of the Roman Empire schrijft... waarin een beeld oproepen opgeroepen van vijf goede keizers... Uh, die de adoptie elkaar opvolgen, dus niet door die dynastieke opvolging. Ja, even op ja? die, je noemde dat zo net al. Ik wil, ja. Je hebt, uh, uh, even kijken, uh, Nerva, Traianus, ja, nee. Hadrianus, Prima, Antoninus ja. Pius... Ja. en Marcus Aurelius, ja. en die zijn allemaal van elkaar geadopteerd. Ja, en, ze, en hebben maar, al, ze hebben allemaal geen zoon. En op het moment dat Marcus Aurelius zijn ja. zoon... He, komen aan de macht komt, dan, dan gaat het weer helemaal mis. Dus in feite is dit een, toch een uitstekend uh, argument... tegen erfelijke tron. <laughs> ja, zeker, zeker. Goed, ik ben ook Republikein, dus ik vind het ook... ook het, maar in de 18e eeuw vindt men dat een... Kijk, Het sterke van monarchie is natuurlijk altijd continuïteit. Hè. Je hebt dus al de opvolger klaarstaan. Je, hè. En dus wat, wat dus in de 18e eeuw door Gibbon wordt gewaardeerd is... je hebt aan de ene kant het voordeel van kwaliteit. Hè. Dus die keizers zoeken dus vaak wel iemand uit van bewezen kwaliteit. Hè. Dus die, Ik geloof dat Trajanus al in de 40 toen die werd geadopteerd... He, dat was echt dus een, een politieke adoptie. He, Marcus Aurelius was dus veel jonger, die was een jaar of 17. Maar goed, die wordt niet onmiddellijk opvolger. Want de keizers hebben geleerd, jonge keizers zijn slecht. Hebben ze geleerd van Nero bijvoorbeeld. He, dus uh, daarom, uh, Hadrianus die laat Antoninus Pius. Eerst een soort tussenpaus nog regeren. Dat duurt waarschijnlijk langer dan hij had bedacht. En dan pas komt na jaar of twintig Marcus Aurelius aan de bak. Zou juist als Republikein er meer um, vrede mee kunnen hebben als oranje dat principe zou volgen? Dus niet een erfelijke, maar gewoon een adoptie mm, volgen. Nou, ik, nee, ik denk dat, dat, dat, dat we dus als Nederlanders zelf. He, ik, ik, ik kijk altijd naar Duitsland als voorbeeld. Daar zien we dus hoe ze al eigenlijk uh, generaties lang voortreffelijke lieden als, als, als president weten te vinden. En ja, wij hebben in Nederland genoeg van dat soort mensen ook. Virgilius had twee eeuwen eerder in Aeneas kort geformuleerd wat een Romein moest zijn: he, tot heerser geboren. Ja. Iemand die vrede oplegt, ja, ja, ja. onderworpene ja. spaart. Ja en neerslaat die zich verzet. Ja, Was Marcus Aurelius in die zin een echte Romein? Ja, echte Romein. Dus als je gaat kijken naar zijn politiek... dan onderscheidt hij zich eigenlijk niet van andere keizers. Dus hij, hij leeft ook in een tijd dat, dat keizers goed weten wat de code is. Je, je moet dus, je moet als monetair liefst manifesteren, dat doet Marcus. Je moet leuke dingen voor het volk in Rome doen, brood en spelen. En dat is heel belangrijk, je moet senatoren niet doodmaken. Hmm. He, want dat, dat, is, dat, dat, dat kost Nero de kop, en dat komen dus ook. Die gaan zich vergrijpen aan de senatoriale elite. En die elite die bepaalt na, na de dood van de keizer... of jij godje wordt, he, als je divus wordt. En die schrijven ook je geschiedenis. He, die gaan later schrijven. En, en dus Mark, Marcus is dus in de ogen van die elite-ideaal. Een, een geletterd man he, die de wijsheid respecteert. Oh, ja. Maar is dat nou omdat hij... Uh, um... Hecht aan zijn positie en in feite in bed wil sterven? Of is het zo dat hij zich ook zorgen maakt om zijn nagedachtenis? Vind ik niet zo stoïcijns. Nou. Nee, nee, hij zegt dus dat hij, dat is. Dat, dat, dus hij, hij zegt zelf hè, dat van wel dan komt de tijd dat je alles vergeet, dat alle jou zullen vergeten. Nou, dat is niet gebeurd. Hè, ik heb er nog een boek over geschreven na 2000 jaar bijna. Hè, zo, maar maar euh, nou, hij, hij zelf zegt tegen zichzelf dat, dat zijn keizerschap een plicht is. Hij zegt dus van ja, ik ben nou eenmaal, hè, dat is ook een favoriet beeld van Stoïcijnen. Ik heb van de grote regisseur deze rol gekregen. En wie is dat, die grote regisseur? Nou, dat zijn de goden, dat he, wel, de, go ja. de voorzienigheid. Hè, en eh, een goede acteur die kan de rol van slaaf even goed spelen als van keizer. Nou, en ik moet dus als, als hè, ik sta nu in de rol van keizer en ik heb dat te doen. Ja, ja, het is een, het is een beproeving. Ergens. Ja, ja, nee, zij stelt ook als zodanig voor. Dus, dus, dat doen wel meer monarchen, die zijn. Je ja. ja, moet nog de eerste kei, koning horen... die dus zegt van, ik vind het wel leuk om koning te zijn. Kon je de Nelke. adoptie weigeren? Uh, ja, dat kon je wel, maar dat, dat, het wordt bekonkeld. Hè, dus de, de, de, het is vol, nou ja, voorbeeld van Nerva En Trajanus is heel duidelijk. Nerva was een al, al, oud man die door de was aangewezen. En Trajanus was een, uh, een, een, een succesvol generaal. Een leger mordde, dus die nerven kiest dus voor Trajanus. Mm -hmm. ja, dus maar je kon ook solliciteren, bewijzen. Nee, spreken. dat was niet echt. Het, want in de verte is het allemaal wel weer een beetje familie, hoor. Dus het, als je die, die stambomen ziet en moeten daar in volgens mij in het paleis rondlopen, moet ik nou oom of tante of, of neef tegen jou zeggen? Want dat is, of, hè, maar dus, het is het is wel adoptie, maar wel in een, meest, in een heel brede familiekring. De, we kennen meer keizers die dingen noteerden. Caesar schreef ja. natuurlijk over zijn uh, veldtochten. Galicurus en Nero, volgens mij achter zichzelf grote dichters. Hadrianus, <laughs> ja. dat prachtige kleine gedichtje, of zijn ja, grote ja. liefde, Antinous. Ja. Ja. Um, is hij in die zin, uh, staat hij in een traditie? Of zeg je van nee, hier gebeurt echt iets heel Dat is echt iets bijzonders. Ik, ik kunt, dus, zoals ik al zei, er zijn maar heel weinig mensen in, in de oudheid die we van binnen kennen. Je zou het dus kunnen vergelijken met, met Cicero. Hè, daar hebben ze een brieven van, waar hij dus zijn twijfels ja. vertelt. Hoe hij dus keuzes moet maken. Misschien kun je een beetje vergelijken met Augustinus, zijn confessionus. Die mm -hmm. ook hè, vertelt zijn bekeringsgeschiedenis. Daar heb je dus iets van gevoel. Ik, ik kan een beetje in die, in die psyche van zo iemand kijken. En dat is, en dat is bij Marcus het bijzonder. We hebben dus hè, aan de ene kant dus dit geschrift, hè, dat tot mij... En aan de andere kant hebben we ook zijn briefwisseling met zijn, met zijn leraar. Fronto, Fronto ja. ja. He, dus die heeft hem opgeleid als rhetoricus, he, als, als, als, als omsprekend openbaar. En tientallen jaren lang wisten ze brieven. En dat geeft ook een... He, een beetje inkijken in, in, in hoe, dat, hoe dat leven is. En dat, dat geeft een heel ander beeld. Want heel, ik heb ook... Een heel als... zei, het, is, het was eigenlijk beter geweest voor de nagedachtenis van Fronto... als die brieven niet toevallig ja, waren nou ja. teruggevonden. Ze zijn dus... Ze zijn dus uh, uh, he, men dacht dat het dus, dat was een, hij had een naam had, een groot redenaar te zijn. En als je dus die brieven leest... dan is hij aan het klagen over zijn kwaaltjes. En zijn ene lies doet ook weer pijn. En ik heb weer een zweertje. En zo. Dus, uh, maar, maar Marcus gaat er ook op in. Hoor. Het is een, wat dat was een heel, heel merkwaardige, ziekelijke, sentimenteel de hele tijd. Ja. We praten ook, dat is ook heel bijzonder in de oudheid. Men praat over de kindertjes als kippertjes en zo. Hele hele lieve dingen zeggen ze over kinderen. Terwijl het <laughs> vaak het beeld is dat men in de oudheid maar heel, hè, ja, niet met kinderen omging. Terwijl... Maar nog over, ja. over die overpeinzingen, dat vroeg me af: uh, als hij die geschiedschrijving zo belangrijk vindt en als het gewoon echt goed geschreven is, waarom wilde hij het dan niet publiceren? Uh, we weten het niet. We, we vermoeden, dat zijn jij, ja, dat ga je vermoeden, het heeft geschreven. Uh, je kunt je voorstellen dat, dat zo'n Commodus uh, liever niet wil publiceren. Want dat die werd was zijn zoon, hè? Ja, zijn zoon. Die, die werd te veel herinnerd aan, aan, aan, de, aan hoe goed zijn vader was. He, en uh, ik vermoed dus dat pas in twee eeuwen later, onder Julianus de afvallig, ook een hele boeiende figuur he, die het met Christendom breekt. En dan zoeken ze heidense heiligen en dan vinden ze dus Marcus Aurelius. Ah, ja. Ik denk ja. dat dat dus voor de herwaardering van, van Julianus En die herwaardering he, die is natuurlijk. Nou, ik denk, iedereen heeft de film Gladiator gezien. Mm -hmm. En die oh, film Gladiator is, is natuurlijk nog is eigenlijk gebaseerd op het beeld van Gibbon. Mm -hmm. he, de, de, Marcus Redis als de laatste grote keizer en komen dus als het begin van het verval. Nou, dat, dat was niet zo. Zeg. Nou ja, het is, het is, het is, het is heel gestileerd. Hè. Dus ik, ik, kijk, als, als keizer heeft Marcus Aurelius gewoon zijn plicht gedaan. Hij was niet vernieuwend of zo. Hij was eerder een conservatief man die gewoon inderdaad zijn plicht deed. Hè. Dagenlang rechtszittingen bijwoonde. Hè. Eindeloze redenvoeringen van senatoren in de senaat uitzat. Want die plichtplegingen van de monarchie, dat is niet mis. Ja, maar zo kom je er niet meer weg. Antwoord. Je zegt, het is, het is literatuur die ze weergaan niet kennen. Nee, maar dat tot mijzelf. Dat is heel... Dat, dat, dat blijf ik dus zeggen, dat is dus hè, een bijzondere geschrift... omdat dus dat je daar een soort innerlijk gesprek hebt van, van iemand... Hè, die aan het hoofd vaart van, van het grootste rijk dat de wereld ooit gekend heeft. Dus eigenlijk vind je het uh, vooral interessant... omdat het via de man tot de tijd is? Of is het zo dat je zegt, nou, ik heb eigenlijk wel... een meest behartenswaardige overpijnzing van Aurelius... die ik altijd dicht op <laughs> mijn hart draag? Wel, welke, welke, welke overpijnzing zou je... Nou, dan, dan zou dus, Ik vind die overpeinzing van maak niet te veel op van je dood. Dus accepteer de dood als iets dat bij het leven hoort. Dat is past ook bij mij als vrijdenker dat je zegt van dat, dat hoort nou eenmaal bij het leven. En, en, en hij dus uh, hij kan niet goed he, dus, uh, omgaan met, met dus het feit dat de christenen geloven in een echt voortbestaande dood en, en een ziel die nog gaat. Dat, dat, dat snap je helemaal niet. En dat vind ik dus heel boeiend van deze man. He, die dus in deze hoge positie zijn plicht doet, en reflecteert erover, nogmaals, dat is dat bijzondere van dat geschrift. Uh, en en ja, ik denk dat hij net als veel als ieder mens twee gezichten heeft. He, we hebben aan de ene kant he, we hebben gedragen we aan de andere kant denken: van eigenlijk zou ik dit en eigenlijk is dat mijn ideaal. En dat zien we er bij deze man gebeuren. Die het is, twee ik kanten. vind het toch interessant dat je, want je zou kunnen zeggen dat het een soort omgekeerde troost is. Want je, ja, ja. De christenen hebben misschien toch graag zo'n uitspraak over de dood, omdat ze tegen de dood opzien. Ja. Maar misschien heb jij die uitspraak ook wel om dezelfde reden. Maar met nou, een andere ik, uitkomst. Ik, hè, toen ik dus Marcus Aurelius ontdekte, hè, dat was ik al afgestudeerd. Toen heb ik een tijd lang gedacht van als ik nou eh, een rustige mooie sterwet heb. Dan is dat laatste boek dat ik lees dat tot mijzelf. Omdat je dus dan neerlegt bij alles werkelijk. En, hè, inmiddels ben ik meer epicurea geworden. Meer, meer van het leven <lacht> genietend. Maar, maar het, het, het blijft dus een heel... Nou, het is, het is, je moet niet achter elkaar lezen dat, dat, dat tot mijzelf. Je moet op je nachtkastje leggen en dan zo iedere avond een paar regeltjes. Lezen Op je nachtkastje is ook een goede plek, voor als je, <laughs> ja, toch, ja, ja, ja. Als je toch opeens ja. onvoorbereid ja. in die laatste televisieuren ja, ja, ja, snel vraagt dat je alleen maar zo hoeft. Te, ja, ja, zo ja. ja. ja, ja. Nou, het, uh, het boek uh, heet uh, Marcus Aurelius, de keizerfilosoof. Is er overigens um, ook een Nederlandse uitgave van de overwijzing alleen? Oh, er zijn, er zijn, zijn, zijn verschillende uh, verschillende vertalingen van. het is dus dus, uh, uh, een, uitge, een persoonlijke notities is de laatste uitgave... maar er zijn meer vertalingen van. Oké, okay, nou, het boek is uitgegeven bij Ambo. Anton van Af, Nerke Noorvieten, Bruno Nade, Rutte Ziel. Bedankt voor het eerste uur. Ja, en in het tweede uur praten we over 100 jaar Hotel Schiller... waar spionnen, acteurs en handelaren samenkwamen. En archeologen hebben een werkelijk oeroude roeispaan... in de buurt van Naaldwijk gevonden. Waarom dat zo bijzonder is, hoort u straks... En u kunt luisteren naar een portret van Fred Kaps... drievoudig wereldkampioen goochelen... en ook wel de Roger Moore van de goochelarij genoemd. Maar nu eerst het nieuws van 11 uur.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 Dat stemboillet uitvouwen, potlood te pakken krijgen... alleen al dat stemhokje in probeerde te komen met mijn rolstoel. En helaas ben ik niet de enige. In Nederland zijn er nog 200.000 zoals ik. Mensen met een spierziekte. Geef deze week niet alleen uw stem, maar ook uw steun. En help het Prinses Beatrix Spierfonds spierziekten te stoppen. Geef aan onze collectanten. Of op prinsesbeatrixspierfonds.nl Is alfabet een logische naam voor een liedsmaatschappij? Absoluut.